1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het Syrische leger voert doelbewust luchtaanvallen uit op de burgerbevolking. Dat stelt Human Rights Watch na onderzoek. Volgens de Mensenrechtenorganisatie zijn vorig jaar... bij specifieke aanvallen op burgers 152 mensen omgekomen. De organisatie zegt dat het leger van president Assad... doelbewust bakkers aanvalt en rijden met mensen die wachten op brood. Ook ziekenhuizen zijn herhaaldelijk doelwit geweest van bombardementen. Human Rights Watch vindt dat ook de opstandelingen verantwoordelijkheid hebben om burgerslachtoffers te voorkomen. Ze zouden zich bijvoorbeeld niet moeten ophouden in dichtbevolkte gebieden of bij ziekenhuizen. De Mensenrechtenorganisatie roept de VN-veiligheidsraad op verscherpte sancties in te stellen, inclusief een algeheel wapenembargo. De ministers Opstelte en Dijsselbloem voeren maandag met de grote Nederlandse banken overleg over de cyberaanvallen van de afgelopen tijd. Ministers willen onder meer weten wat er precies is gebeurd... en welke maatregelen tegen de DDoS-aanvallen nodig zijn. Opstelde zij eerder dat de veiligheid van het betalingsverkeer... vooral een zaak van de banken zelf is. Na de aanvallen van afgelopen week willen we bekijken... of de samenwerking toch verbeterd moet worden... zegt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid tegen Nieuwsuur. De top van de VVD-afdeling in Roermond mag aanblijven. Op een algemene ledenvergadering werd afgelopen avond een motie... tegen de belangrijkste VVD-politici in de stad onder wie oud-wethouder Van Rij verworpen. De indieners van de motie vinden dat het bestuur en de fractie... onvoldoende afstand hielden tot Van Rij. Die moest in oktober zijn functies als wethouder en Eerste Kamerlid opgeven... maar wil nu terugkeren in de gemeenteraad. Toem onderzoekt of hij eerder geld aannam... en informatie lekte over een burgemeestersbenoeming. Het weergeleidelijk gaat het in het zuiden regenen. Die regenzone trekt langzaam naar het noorden. Overdag breekt in het zuiden de zon soms door, maar er valt ook een enkele bui. In het noorden blijft het bewolkt en regenachtig. De temperatuurverschillen zijn overdag groot. Op de Wadden wordt het 6 graden en in Limburg zo'n 15 graden. Dit was het NOS Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Elkospan. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan. In het vorige uur sprak ik met gedragsfilosoof Jan Bransen. Hij breekt de lans voor het gezond verstand in zijn nieuwste boek, Laat je niets Wijsmaken. maken. Jan Bransen is nog steeds mijn gast. U kunt hem ook vragen stellen in het komende uur. En daarnaast willen we heel graag van u weten wanneer uw gezonde verstand u te hulp is geschoten in een penibele situatie. Bel ons op 0800 1121. 0800 1121. Mail naar casaluna.crw.nl of twitter met hashtag Kazaluna. En twitter, dat twitteren, dat bijvoorbeeld Michel Elterson En die schrijft: Leven is makkelijker dan je denkt, maar moeilijker als je denkt. Ja, vind ik wel leuk. Vind ik wel een leuke. Ik weet niet eigenlijk of het per se moeilijker is als je denkt. Dat kun jij ik weten als denk, filosoof. Ja, ik denk mijn hele leven al en, en mijn leven loopt best lekker eigenlijk. Dus dat uh. leven is inderdaad makkelijker dan je denkt, maar niet per se moeilijker als je denkt. Nee, en, nee, we denken eigenlijk allemaal toch wel. Maar het is wel zo dat sommige dingen heel vanzelfsprekend zijn. Um, en ook je helemaal niet lastig vallen, maar als je erover gaat denken, worden ze volkomen onbegrijpelijk. Denk, denk aan het begrip tijd. Stel dat je wil proberen te snappen wat tijd eigenlijk is. Dat is doodsimpel. Iedereen weet wat tijd is, want we hebben veel of weinig tijd enzovoort. Maar als je Met gaat naar nou, wat klokken. is tijd eigenlijk, dan wordt het iets steeds onbegrijpelijker. Dus in die zin kun je dingen wel moeilijk maken door erover te beginnen te denken. Ja, dus grond van waarheid zit er wel in uh, in die uitspraak van uh, Michel. Meneer De Wit, goeienacht. Ja, goede nacht, heren. Dag Meneer De Wit. Martin De Wit spreekt ermee. mee. Uh, een, een mocht een vraag stellen ook? Ja, dat mag. Um, nou, dat, dat fascineert me inderdaad. Leuk onderwerp ook, een gezond verstand. Um, dat zit je dan toch aan het denken. En mijn eerste ingeving was eigenlijk van... Um, omdat ik heel veel uh, Jan, als ik Jan mag zeggen... Ja, mag. hoor zeggen dat gezond verstand uh, heel erg naar het individu wordt gehaald je moet je gezonde verstand gebruiken, terwijl ik heel eerder bij gezond verstand eerder iets aan, iets collectiefs denk. Dat wat wij allemaal wel zouden doen, dus wat uh, juist de generale meer is. Uh, dus terwijl ja. om, uh, als voorbeeld bijvoorbeeld. Um, ja, als iemand zegt van je gebruikt je van je, gebruik je gezonde verstand, is werkt dat bij mij juist heel averechts Want ik ben uh, iemand die dan juist iets gaat doen wat omdat ik. Ik vind het heel, heel uh, het klinkt bij mij heel erg naar um, van um, doe wat we allemaal zouden doen. Doe wat. Uh, dus ik zou. Je wat dan, men, men vindt. Ja. ja, het gezonde verstand in plaats van je gezonde verstand eigenlijk, zou je dan zeggen. En wat wil je uh. precies weten van Jan Brands, uh, Martin? Ja, ja van. Bent u, dus, nou ja, goed, een beetje ruimte, bent u daar bewust... Of is, is, is, is, dat, is, dat, is dat niet eerder de, de lading die dan bij dat woord past eigenlijk, gezond verstand? Uh, ja. Ja, dus eigenlijk wil je weten, is, is die lading die past bij het woord gezond verstand particulier? Gaat het uh, om individu individuen of gaat het ook om, om uh, de massa, zal ik maar zeggen? Ja, eh, misschien kan ik beginnen met te zeggen... Je, je zou er zelfs drie kunnen onderscheiden. Je hebt je gezonde verstand. Wij hebben ons gezonde verstand. En er bestaat ook zoiets, hoor ik in je vraag, als het gezonde verstand. Mm -hmm. ja, ja, ja. En ik heb het wel graag over die eerste twee. En over die derde, denk ik niet. Heb ik niet heel veel te zeggen. Um, omdat ik niet weet wat het gezonde verstand is. Dat is, wat mij, dat is voor mij veel te algemeen en veel te alsof dat één stem is. Ja, um, voor, bijvoorbeeld ik, van. Uh, van iemand die zegt van, van, van je, je, je wil soms naar je werk... En, en het is gewoon verstandig naar je werk te gaan. Ja. Maar die zegt in je van nou, ja, ik ga toch niet. En dan zeggen de heleboel mensen, oh, gebruik gewoon je gezonde verstand. Uh, ja. Ga toch wel naar je werk. Nee, dat en snap ik. Dus dat je zegt ik ben toch thuis. Dus het toch woord toch... wordt soms gebruikt als doe toch normaal, man. Of doe toch gewoon. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en die associaties zijn er ook... En ik wil soms, vind ik het verstandig om dat te zeggen... maar een, wat, wat mij betreft is gezond verstand dus een, een, een vermogen... wat verschillende aspecten heeft. En één daarvan is te weten op welk moment je gewoon moet doen... wat nou we gewoon doen. En op een ander moment kan het gezonde verstand juist zeggen... ja, op dit moment is het niet gewoon om te doen wat men doet iets heel dus, unieks. Dus, dus het gezonde situatie. verstand is, is... Dus Jan, als ik even mag onderbreken, ja. het is heel verstandig om te doen wat men gewoonlijk doet als de tremmer aankomt, dat je niet op de rails blijft staan. Precies, precies. Maar wat, wat Martin net zegt, als iedereen zegt, je moet wel naar je werk, maar hij heeft hele gegronde redenen om dat niet te doen, ja. dan kan het en, en, en verstand... En zelfs als je, als je nog niet eens weet of je gegronde redenen hebt, maar stel dat je al, je al je gevoel verzet zich tegen gewoon te doen wat men nu eenmaal gewoon doet, dan is het heel verstandig om even... Goed na te denken. Ja, dus ja, dat, en, dat het gezonde verstand... dat moet je altijd een beetje wantrouwen ja, zeg je die, die, die wil ik er niet graag bij... omdat die, omdat, die, omdat het te onduidelijk is... wie daar aan het woord is. Ja, ja, ja. Nou, ik hoop dat je vraag een beetje beantwoord is. Ja, een Mijn vraagje misschien zou zijn van... Het is wel heel grappig... Even kijken, als ik Jan, tegen, tegen Jan heb... Met, met u. Dan mag je ook ja. best je zeggen, maar dat... Ja. Van, het is wel grappig, u, u, ja, het is moeilijk, zeg maar, um, hoe zou ik het goed zeggen? Probeer hem goed te formuleren, uh, Martin. Ja, voilà, um... Ik vind het wel grappig, want u geeft eigenlijk een advies, terwijl je eigenlijk zegt, ik wil geen, je moet niet ja, naar mensen. Ja, okay. Dus u zit zelf in die rol. Dat ja, nee, dat dus, dus is heel veel. Oh ja. ja, natuurlijk. Er zit, er zit een ja. hele grappige ironie in. Ja, er zit in, een dat contradictie ik, in. Ja. En, en, en daarom was mijn vraag, uw methode is uiteindelijk dat u een boek heeft genomen om, om en en in de in de in de publiciteit bent, omdat u toch een doel heeft waarschijnlijk met u, met mm. uh, mogelijk. Ja. Van, van, uh, u u wil ook uh, spreken, ja. dat uw methode. Wat vaker gehanteerd wordt. Is dan de, de, de verstandigste methode, is in dit geval uh, uw keuzesgeval op het boek. Dus dan zou de, is, is dat, heeft u ook aan andere methodes gedacht om, om, uh, om, om deze wijsheid onder het volk te brengen? Ja, dus, dus, ik, dus ik doe een aantal verschillende dingen. Ik heb, ik heb nu een boek, uh, maar tegelijkertijd probeer ik in, in een meer theatrale vormen voordrachten te houden. En een derde podium, wat ik nu aan het verkennen ben... er is trouwens nog een vierde podium onderweg... maar een derde is dat ik een blog op uh, internet heb... waar ja. ik korte stukjes schrijf... waarbij ik probeer aan te sluiten bij dingen die op dat moment actueel zijn. En wat is dat vierde ja. podium? En, en het vierde podium is dat er een nieuw tijdschrift in oprichting is... Uh, ja, door de ISVW, dat is de Internationale School voor Wijsbegeerden. Ja. En die willen een, wat ze noemen, internet tijdschrift oprichten. Het heet e-filosofie, de i e van mm -hmm. internet. Mm -hmm. En daar komen filmpjes en gesproken columns en allemaal van zulke soort dingen. En daar hebben zij mij gevraagd om een gesproken column te gaan doen. En, mm -hmm. en dat zou dus een vierde soort van podium zijn. Martin, ik bedank ja. je voor je vragen en ik ja. wens je nog een goede nacht. Dank ook voor het uh, antwoord. Ja, en, uh, ja ik, ik luister lekker verder. Dankjewel. heel graag. Dankjewel, Martin. Dag. Goed hoor, dag. Ja. Dan aan de telefoon mevrouw Henderson. Goedenacht. Spre ja, spreek ermee. Goedenacht. Goedenacht. Mevrouw Henderson, wanneer ja. uh, heeft uw gezonde verstand u echt enorm geholpen? Um, wat mij spontaan de binnen schoot uh, toen ik uh, jullie gesprek beluisterde... Ja. dat was een moment dat ik op 16-jarige leeftijd moest beslissen... Um, hoe ik eindelijk samen wilde doen op het gymnasium... En dat was, uh, dan moet ik een klein beetje iets uitleggen over het schoolsysteem... ...wat toen uh, uh, gangbaar was of oezus uh, uh, was in, uh, in, in Duitsland. Je had twee soorten gymnasia. Het ene soort was uh, beter gericht, wetenschappelijk, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, nana. -na. En het andere was meer taal en uh, de alfawetenschappen... Of de mm -hmm. alfa-begavingen um, van, van uh, scholieren. Mm -hmm. En uh, ik was gesitueerd ooit door mijn ouders op tienjarige leeftijd op zo'n gymnasium voor beta wetenschappen. Mm -hmm. En ik had er ook wel goede cijfers in. Dat was het probleem niet. Alleen mijn passie lag bij de wetenschappen mm -hmm. en buiten talen. Ja. En ik heb dus met zestien jaar besloten. En, en met veertien gingen mijn ouders scheiden. En sinds me, tussen mijn veertiende en mijn zestiende deed ik ze steeds meer dingen gewoon. Op mezelf, op mijn eigen intuïtie af. En uh, zonder iemand te raadplegen. En zo deed ik dat ook met een schoolwisseling. Want ik uh, bleek ineens in de uh, door mij uh, belangrijk geachte vakken... geen eindexamen te kun kunnen doen op mijn beta-gymnasium. Dus ik moest verhuizen naar een alpha-gymnasium. En dat mm -hmm. heeft u zomaar dat gedaan zonder uh, ja. bijvoorbeeld een decaan ja. te raadplegen... of een onderwijsdeskundige ja. te raadplegen? Juist. Ja. En dat is een goede heb, beslissing geweest? Dat was de absoluut juiste beslissing. En nu word ik dus bijna 50. Ja. En uh, dus 33, 34 jaar later kan ik nog steeds met de wijsheid van nu... kan ik nu nog steeds zeggen, dat was toen helemaal goed. Want hm, heeft u ook een, een vak gekozen uiteindelijk dat, dat in de lijn van die opleiding uh, ligt? Ja, dat, dat vak heet uh, interieurarchitectuur. en. Oh ja dan heb ik het niet zozeer over uh, mooi wonen en je serre mooi inrichten... en welke planten houden het goed uit uh, hm. op een zuidelijke uh, zoninvalshoek. Mm -hmm. Maar meer zo ook van... Um, Kinderdagverblijven, äh, artsenpraktijken, mhm. klinieken, äh, kantoren, äh, interieur. Hoe äh, kunnen mensen het optimaal functioneren? Welk interieur is daarvoor noodzakelijk? Ja. Enzovoort. Äh, dat, dat is uiteindelijk mijn vak geworden. Ja. Maar mijn richting doen, die ik dus uh, moest beslissen, was eindexamen te mogen doen met een zwaartekracht. Sorry, met een zwaartepunt in de vakken. Kunstgeschiedenis uh, en Frans. Mm -hmm. Dus ik had een taal en ik had iets met kunst. Uh, en dat was het optimaalste wat ik kon bereiken op dat moment. Maar daarvoor moest ik van school verwisselen. En dat moest ja. allemaal op fietsafstand, want ik kon niet van huis verhuizen. Dus dat, nee, nee, dat nee. was allemaal een beetje ingewikkeld. Maar nou, het gezond maar, verstand van u, mevrouw Henderson, dat ja, werkte ja, optimaal. toen u op, jong was. Ja, en op een gegeven moment heten kregen heten mijn maar. ouders... Uh, mijn ouders kregen op een gegeven moment post van een andere school... Uh, en die was voor mij bestemd. Yeah. En ze zei, waar, waarom krijg jij post van die school? Ze van, omdat ik daar na de schoolvakantie begin met mijn eindexamen. Okay. Oh ja, is dat zo? En, en ja, mijn ouders waren toen in scheiding en ze waren alle twee. Uh, Kampen waren aan het vechten voor uh, uh, allerlei zaken. En ik viel daar op dat moment termate buiten dat ik dacht, van dit moet ik gewoon alleen doen. Ja, ik trek en mijn ik eigen plan. En dat uh, heeft ja. u gedaan met, met ja. het resultaat. Mevrouw Henderson, en... dank u wel voor uh, dit mooie verhaal. Inderdaad, een goed ja. voorbeeld van hoe gezond verstand uh, je op het juiste ja. spoor kan nee. zetten. Dank voor het bellen. Ja, graag. En een goeiedag nog. Uw verhalen over wanneer het gezonde verstand u te hulp is geschoten. Uw gezonde verstand u te hulp is geschoten in een penibele situatie. Die zijn welkom op 0800 1121. U kunt mailen naar casaluna.cnv.nl. Twitter kan met hashtag Casaluna. En ook uw vragen aan de gedragsfilosoof Jan Brandsen zijn meer dan welkom. Richard Franklin. Think. En nadenken, dat doen we vannacht in... Kazaluna, Want mijn gast is uh, gedragsfilosoof Jan Brantse. Hij breekt een lans voor het gezond verstand in zijn nieuwste boek. Laat je niets wijs maken. Ga niet steeds naar deskundigen om een goede raad uh, te zoeken. Gebruik je gezond verstand, dat zegt hij in zijn, uh, in zijn boek. U kunt hem vragen stellen en ik ben ook heel benieuwd... op welke manier het gezond verstand uh, u een keer uh, geholpen heeft... in een penibele situatie. U kunt bellen door 101 U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl. En twitter ik kan met hashtag Kazaluna en dat deed bijvoorbeeld Moa Kraan. Zij schrijft, uh, Jan, uh, tegenwoordig wordt gezond verstand... meer en meer ondergeschikt aan protocollen. Men weet en mag niet meer zelf denken en beoordelen en dat is erg. Ja, nee, dat, dat vind ik ook erg. En ik denk wat, wat daar gebeurt... eigenlijk is dat er een gebrek aan vertrouwen is. Dat we eigenlijk, en Dus in mijn boek schrijf ik een stukje over waar ik zeg van... Uh, we zijn eigenlijk niet bezig met elkaar te vertrouwen... maar we zijn bezig met onszelf te verzekeren. We willen echt voorkomen dat we een risico lopen. En dat, is, dat is ook de reden om een protocol op te stellen. Precies, dus als je een protocol opstelt... dan ja. lijkt het alsof je alle risico's daarmee vangt. En dat is natuurlijk niet zo, omdat het wantrouwen aanmoedigt. Als je denkt dat protocollen nodig zijn dan denk je dat één ding ontbreekt, namelijk het goede verstand... het gezonde verstand aan beide kanten. En uh, als je het in protocollen wil vangen, dan loop je één groot probleem... namelijk dat je dat protocol ook moet begrijpen en moet kunnen uitvoeren. En moet en kunnen zijn... controleren of het goed wordt uitgevoerd. Ja, en, en daarvoor heb je allemaal weer gezond verstand nodig... Uh, dus je gaat er iets inbouwen wat je een protocol noemt, een vast patroon hoe je moet reageren. Um, om volgens dat vaste protocol te kunnen werken, heb je gezond verstand nodig. Als je dat toch al nodig hebt, dan is het nog maar de vraag of het protocol je werkelijk helpt. Of dat nu precies de risico's dekt die er waren. Ja. Uh, maar wat denk je? Denk je dat, dat de maatschappij veiliger, uh, overzichtelijker, uh, gezonder wordt... doordat wij protocollen hanteren? Nee. Of zou de maatschappij er niet. beter op worden... op het moment dat we die protocollen uh, niet nodig je, achten... Je en je moet niet, ons niet gezonde verstand erop loslaten? Hè, dus dus wat, wat, wat je met protocollen probeert te doen... is te proberen gevallen waarin ons gezonde verstand ons in de steek laat. Of waarin we... Ik moet er eigenlijk iets anders formuleren... omdat wat mij betreft natuurlijk gezonde verstand ons nooit in de steek laat. Maar als we... In bepaalde verwachtingen gaan zitten en daarop leunen en denken dat het wel goed gaat, loop je risico's. Mm -hmm. Die soorten van risico's zou je kunnen vermijden door een protocol op te stellen. Of je niet eens gedwongen om in actie een, een, een, te komen. Sabie, ik, ik ben helemaal niet uh, deskundig in allerlei protocollen, maar één soort ding heb ik wel geleerd, namelijk autorijden. En dan leer je ook een protocol, namelijk binnenspiegel, buitenspiegel. Ik weet niet eens dat het is. Ja. Um, en, en al snel nadat ik mijn rijbewijs had... was er één spiegel die ik heel snel ging overslaan... want die was nooit nodig. Um, als je die vrijheid accepteert... gaan protocollen eigenlijk gevaarlijker worden. Als je die vrijheid niet accepteert... gaat de domme, onnadenkende verstand een hoofdrol spelen. Want je vertrouwt op het protocol. En denkt niet meer zelf na. En denkt niet meer zelf na. Dus, dus protocollen hebben in zichzelf een groot risico. Vooral omdat ze bedoeld zijn om risico's te voorkomen... creëren, creëren ze een sfeer risico. van wantrouwen... En, en dan zijn er altijd weer meer risico's. Ja, dus je bent het in die zin eens met Moa. Ja. Dan aan de telefoon Arend Knot. Goeienacht, Arend. Ja, ik ben Arend Knot. Ik ben uh, van huis uit... Ja. Ik vind het uh, verhaal van de gast bijzonder interessant. En ik denk ook dat hij een heleboel bij te dragen heeft in uh, een andere kijk op problemen. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik heb wel heel veel moeite met de term gezond verstand. En waarom? Nou, zelf uh, vul ik meteen in, waarom gebruikt hij niet de term het intuïtieve weten... Het intuïtieve ah, ah, ah, ah. weten. Uh, ja, ja, ja. Ik leg de vraag meteen voor aan Jan. Ja, om, iedereen um... als het ware inderdaad het eerste weten wat je hebt in allerlei situaties, of het nou om fysieke hè, uh, problemen gaat ja. of psychische mm -hmm. problemen gaat. Want gezond verstand dat is een term die is in de laatste decennia enorm misbruikt door allerlei politieke stromingen, want eh, iedereen gebruikt ja, als je nou je gezond verstand gebruikt, weet je wel, dan, dan weet je wel. Ja, dan ja. heb je het over dat het gezond verstand waar we het net met Martin de Wit ja. ook uh, over hadden. Ja, nee, ik, ik, ja. Kijk, ik, ik ga het vraag even voorleggen, Arend, aan, aan Jan. Waarom, Jan, gebruik je niet de term intuïtief weten... in plaats van die term gezond verstand waar ook veel okay, misverstanden yeah, rondom mogelijk yeah, zijn? Ja, dat snap ik. En, en, en er is een heleboel, ik weet niet precies natuurlijk wat je bedoelt met intuïtief weten... maar er is een heleboel vanzelfsprekendheid in, ja. in hoe wij met de dingen om ons heen omgaan... Ja. Um, om het weten te noemen, suggereer je een soort van zekerheid en verankering die er niet altijd is. Dus ook bij intuïtief weten heb je aan, aan de wetenkant een probleem en aan de intuïtiekant een probleem. Want intuïtie is heel erg vaag, kan van alles betekenen. Suggereert dat het niet iets is wat uh, historisch gegroeid is, maar wat als het ware biologisch gegeven is. Ja. En dat vind ik linkersoep. soep. Um, dus in, uh, ik, ik ga even door. Wat ik in mijn boek doe is dat ik zeg... ook de term gezond verstand heeft zijn ja. foute associaties. Ja. En, en, en ik kan het ook het nuchtere denken noemen... of ik kan het kritisch denken noemen. Uh, er is altijd een term waar je last van hebt. Um, maar, maar het pakket aan vermogens die ik probeer in mijn boek te beschrijven... Ik denk dat ik toch een goede gok doe door ja. te zeggen van... ik kaap ja. daar die term gezond verstand ja. voor. Mm -hmm. En die ga ik gewoon stipulatief. Dus, dus ik ga zelf bepalen wat dat betekent. En Arendt kun je eens proberen uh, Janne van te overtuigen... dat intuïtief weten misschien toch niet zo'n gek idee is? Want jij kiest heel bewust voor die term, hè? Ja, ik denk ook een beetje omdat ik recht wil doen aan de gnosis. Hè? Dus de kennis vanuit de historie van vele eeuwen de kennis die je opdoet in allerlei, uh, je zou kunnen zeggen, semi-wetenschappelijke uh, uh, groeperingen. Mm -hmm, uh, ja. die, die wil ik niet meteen onder de tafel vegen. Maar veeg jij die wel onder de tafel? Nee, dat, ja? doe, ik, dat doe ik niet direct. Maar kijk, ja. een van de. Er zijn, er zijn twee. een van de dingen die mij niet bevalt aan, aan de geschiedenis van de gnosis, als ik dat ja. dan maar even overneem, ja. is dat. Uh, de vorm van transparante, uh, kritische openheid... Mm -hmm. daar niet de basis is. In de wetenschap is die er wel. En, en ook in de wetenschap zijn er... Er is natuurlijk... Kijk, het allersimpelste is te zeggen... Uh, goed en helder proberen nadenken is best ingewikkeld. Daar een label op te plakken uh, is altijd lastig. Ik heb er 130 bladzijden in mijn boek voor nodig... om het een beetje te beschrijven... Mm -hmm. Uh, wat boek. mij aan de term intuïtief weten niet bevalt... is dat dat weten te ja. veel zekerheid en waarheid met of zich mee lijkt te brengen. En dat, dat intuïtief een, een te vaag soort van ingang suggereert. Ja. Zou er een term zijn waar jullie uh, alle twee op zouden kunnen uh, ja, uh, goeie. verenigen? Arie, denk, dit is, een goeie, dit, want dit is eigenlijk denk, een mooie je interventie je die ik in mijn boek ook beschrijf. Namelijk het zoeken naar de gemeenschappelijke grond. Nou, laten we dat wil ik zeker doen. Ja, Arend, dus, doe jij eens een voorzetje? Ja. Mm -hmm. Een term die, die zou passen en die Jan zou kunnen accepteren? Ja, kritisch denken, ook met de ratio moet je ook al vreselijk oppassen tegenwoordig natuurlijk. Maar het kritisch denken, ik denk dat, dat, dat ik me daar helemaal in zou kunnen vinden. Om, maar kijk, er is meer hè, dan alleen maar de, de Berthe-wetenschappen. Er is een heleboel nog onverklaard en dat wil ik graag ook. Includeren, zou je kunnen zeggen. Mm. Maar met die term kritisch denken. Uh, zou je kunnen leven, Arendt? Ja. ja. ja. Oké. Okay. Nou, ja. daar kan ik ook wel mee leven. Okay. Uh, ook, ook dat is weer een term waar je, waar je problemen mee kunt maken. En. Uh... Ja. Kijk... Ja, het blijft soepel, hè? Maar ja. je merkt toch dat iedereen associeert met. Kijk, het gezond verstand. dan associeer ik meteen met die term die de liberaal, zogenaamde liberaal in het verleden zomaar duinen gebruikte... om abortus tegen te gaan van ieder gezond mens. Ja. Maar, maar dat, is, wat, ja? want dat, dat een, is een associatie die ik helemaal nooit krijg. Uh, dus dat, dat kan ook dat dat heel particulier is dat ja. sommige associaties meekomen. Dat, ja. dat, dat hou en, je ik, natuurlijk. Wat ja. ik hoop dat mijn boek gaat doen, is dat het zoveel aandacht trekt... dat het ook laat zien dat die term... Uh, voor een goed doel te gebruiken is. Laat ik het maar even zo okay, nu, nou, ik ga het, noemen. Je moet um, zeker lezen. Kijk, en, die kijk... lezer die heb je Jan. <laughs> Oké, okay, dat is heel goed. <laughs> ik ga ja. deze discussie uh, afronden met jullie beiden. Oh. Uh, uh, goed vinden. Bedankt. Ik vond het interessant dat klinisch psycholoog en een filosoof met elkaar in discussie... en ze vinden elkaar op die uh, term kritisch denken. Arendt Knot, uh, dank voor het bellen. Oké. Okay. Goeienacht. Heeft, uh, ook aan de telefoon Arie Rommers. Goeienacht Arie. Goeienacht. Welke vraag heb jij aan Jan, aan onze gast Jan Brandsen? Allereerst, allereerst de, de opmerking dat het, dat het boek zeker de moeite waard is om dat te lezen. Maar denken is een enorme valkuil. Ik mis het voelen. Wij denken en we denken en we denken. En de wachtlijsten bij de psychiaters en psychologen worden veel groter. Mm -hmm. En als je tegenslagen in je leven ontmoet, een ernstig ongeluk, relatiebreuk, scheiding... Noemde de hele Sante Kramer op. Denken is zo vaak een valstrik. We willen allemaal mm. gelukkig zijn en blij zijn. En als het niet lukt, dan moeten we als de wiede weer gaan naar de therapeuten van de antidepressiva. En ik mis het voelen. als je in het buitenland bent en je loopt ergens in een grote stad... dan is je gevoel, zegt dan, hier door dit straatje kan ik beter niet lopen. Ja. En ja. Ik, ik mis in de discussie en in, in okay. het thema. Nee, ja, snap goede. ik. Ja, ik, ik kan wel direct reageren um, In een van de hoofdstukken gaat het over emoties en gaat het over voelen. Um, en, en, en, en ik snap ook, en, en ik weet niet hoe ik er op zijn best omheen moet draaien. Um, wat ik in het boek ook doe, is dat ik zeg een van de nadelen. Ik zeg er zijn twee nadelen aan het begrip gezond verstand, namelijk gezond en verstand. En dan vergelijk ik het met het Engelse common sense. En daar hebben we, daar hebben we daar voor de pauze. Ja, hebben we daar, ja. Voor de, voor de voor het week hebben we daar over gesproken ook. In sens zit zowel voelen als verstand. Ja. En in het Nederlands heb je niet. Gemakkelijk een woord wat het allebei dekt. Um, ik probeer in dat hoofdstuk. Waarin het over de emoties gaat te laten zien. Dat uh, emoties ook net zoveel valkuilen hebben als denken. En dat de soort van reactie die je dan moet geven is het gaat toch om een soort van verstandigheid zonder dat verstandigheid dan betekent uh, rationele verstandigheid. Dus, dus je als hebt jij in die zin, Arie als wel jij, gelijk als die zin ja, zegt van nou, hè, he, dus dat denken is niet, niet genoeg, uh, gevoel uh, speelt ook een belangrijke rol in in het nemen ja, van beslissingen. Nee, dus gevoel speelt een belangrijke rol, maar gevoel moet ook. Ik noem het in in, in het hoofdstuk noem ik het wat belangrijk is is dat je je gevoel leert veredelen. En, en, ja. en... en wat bedoel je mag daar, daar nog iets op op, Mag ik daar nog iets op zeggen? Ja. En ik ja. wil ook iedereen eigenlijk uitdagen die luistert en meedoet aan deze uitzending: ja. een hele moeilijke uitdaging als je overdag wakker bent en bewust bent. Probeer eens vijf minuten niet te denken. Hoor je ja. gek. Nou, je wordt niet per se gek. Het, het, het, het, nou. het, het kan wel. En, en, en hoe pak je dat en dan aan, En ik probeer aan, het ook Eigenlijk af en toe. Arie lukt het niet zo te horen? Ja? Uh, nee. dus, nou. dus uh, Kijk, een van de dingen... Er zit een hoofdstuk in, in, uh, in mijn boek en dat heet... Wakker worden zonder wetenschap. En daarin gaat het over dat waken, dus wakker zijn en slapen... dat dat gedurende de dag voortdurend door elkaar heen loopt... Uh, dat wil nog niet zeggen dat je in die tijd dat je een beetje slaperig aan het surfen bent... dat je dan niet aan het denken bent. Niet denken is een, is een hele actieve vorm van te proberen je gedachten te stoppen. Uh, dat, maar je kunt dat trainen. En vijf ja, minuten is heel lang. Zeker. Arie, lukt Ik het denk, je wel eens door, om vijf minuten niet te denken nou, en alleen me, maar te door voelen? meditatie. Meditatie, en, en, dan lukt en, het en je. En door te berusten als je in een situatie bent... Die ja. mooi is of niet zo mooi is. Nee, precies. Is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een rouwproces. Probeer niet te denken. Maar probeer eens gewoon. Ja. een avondje tv, radio, internet. alles uit te zetten. En gewoon in de stilte te zijn. Ja. Nee, en, dat, te dat... en niet te denken. Nee, dus eigenlijk nee, zeker. Dus dat, snap je? Het, um, gezond verstand wil ook niet zeggen. dat je voortdurend. actief moet denken. De, dus een van de dingen die ik dan weer wel prettig vind aan de term. is dat dat woord gezond. ook niet helemaal daarvoor niks is. Gezond. Ja contrasteert met wat niet gezond is. En als je in rouw bent en je gaat de hele dag lopen piekeren, dan is dat niet gezond. En dan is Hoewel, het gezonder om te wel, proberen. Hm? Excuse voor de interruptie. Rouwproces vind ik wel een gezonde vorm van ver verwerken en dat kan soms maanden duren, dat kan ja. soms anderhalf twee jaar duren. Dat is heel dat gezond snap dat ik. mensen eens een keer verdriet hebben en in de put zitten oh, dat ook bij. Ja. En dat hoort dan wel weer bij dat deel Natuurlijk. gezond van dat ja. gezond verstand. Ja. Dus eigenlijk zeg je dat het gevoel is wel degelijk uh, geïntegreerd in die term gezond verstand. Ja. En misschien wel wat meer bij dat gezond dan bij dat verstand. Maar ja. gevoel ja. sluit je niet uit. Nee, zeker nee. niet. Arie, nee. dankjewel voor het bellen. Oké, okay, fijn eruit zijn. En een goede nacht nog. Dag. Van hetzelfde. Dank u. Uw vragen aan uh, gedragsfilosoof Jan Brandsen zijn welkom. Noord 101121, mailen mag naar CV.nl. twitteren. Ik kan met hashtag Casaluna. En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd wanneer uw gezonde verstand u te hulp geschoten is in een penibele situatie. Noord 101121, CV.nl of hashtag Casaluna. playing Dat was Denker Frank Boeien, ook uit Nijmegen. Mijn gast komt ook uit Nijmegen hij is daarvoor leren aan de universiteit. Gedragsfilosoof Jan Bransen en uw vragen aan hem zijn van harte welkom. Um, er komt een mailtje binnen van Niels Zeelenberg. Dat leg ik even aan je voor, Jan. Um, geweldig thema, schrijft Niels. Ik merk zelf dat kritisch, helder en voor jezelf nadenken betekent dat je ook... Individualist bent en soms irritatie opwekt in mijn beleving. Zoeken veel mensen bevestiging in kudde gedrag of het uh, in het napraten van schablonen? Weet degene die vraagt naar de kleren van de keizer? Ik geef een paar voorbeelden in nogal wat kringen. Dat is het eerste voorbeeld: wordt gepapegaaid dat mindfulness het bewezen nieuwe middel is tegen allerlei psychische kwalen. Eindeloos kwaakt men elkaar na. Ik heb deze oefeningen wel eens gedaan, maar bij mij werkt het op de lachspieren. Tweede voorbeeld op internet wordt in Fora luid tekeer gegaan tegen antidepressiva. Ik heb later door ervaring gemerkt dat uh, het gebruik daarvan mijn levenskwaliteit enorm heeft verbeterd. Maar dat praattherapie niet werkte. Waarom, vraagt Niels zich af, zou ik niet gewoon zelf kunnen afwegen... de baten en lasten, uh, wat de baten en lasten zijn liever gezegd... in plaats van na te kwaken wat mensen populaire meninkjes vinden. Uh, jouw reactie graag, die vraagt Niels Zelenberg-Jan. Oké, okay. ik, ik, ik kan wel iets proberen. Um, kijk, nakwaken wat anderen zeggen... En, en met de nadruk op nakwaken is natuurlijk nooit verstandig... Hmm. dus dat moet je niet doen. Um, en zelf uitdokteren wat bij jou het beste werkt... is een manier om goed te beginnen. En ik zou dat altijd checken met wat anderen ervan denken... die bij jou in de buurt zitten. Uh, een van de dingen die ik in mijn boek betoog... is dat gezond verstand ook niet iets is wat je... Dus in die zin ben ik niet alleen maar een individualist... zoals, zoals uh, ik nu hoor. Hè. Ja. Um, want gezond verstand hebben we met elkaar. En een van de dingen die je nodig hebt... als je zelf uitdoktert hoe jij het zou doen... is dat je eens checkt wat iemand anders daarvan vindt. En als je het een tijdje zelf probeert... en je vindt dat het beter met jou gaat... dat je eens aan iemand in je buurt vraagt van, vind jij eigenlijk dat het beter met mij gaat? Nou, zeker als en, en, het om dingen gaat zo... als medicijngebruik bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat soort dingen moet je natuurlijk erg voorzichtig mee zijn. Uh, maar als je met elkaar bedenkt, stel dat je, dat je, je, je hebt een kind wat lastig is... En, en, en je probeert het eens op een bepaalde manier... en het werkt of het werkt niet... en je kunt dus checken met andere mensen of dat werkt. Dus, dus het punt is niet zozeer van... Uh, ga op je eigen gevoel af of, of uh, ga met je eigen gezonde verstand... het hemel in je eentje doen. Maar besef dat je met elkaar aan het mensen bent... en dat andere mensen soms meer zien van wat jij aan het doen bent dan jijzelf. Dus neem niet klakkeloos aan wat andere mensen zeggen... maar vertrouw, dan komt dat weer vertrouwen dan wordt vertrouw vertrouw weer. Het is vertrouwen op anderen, kijken. maar ga ook niet klakkeloos alleen maar van jezelf uit. Snap je? Dus het, dus het, is, een, het, is, een, het is een spel... Ja, dus je kunt... met, met al die perspectieven komen aan bod. En, en eigenlijk is dus, dus er één soort lijn in mijn boek... Is een tamelijk anarchistische. Uh, gezag is niet ergens op één simpele plek gelokaliseerd. Dus het zit niet in de deskundige. Het zit niet in jouw eigen gelijk. Het zit niet in de domme meningen van men... of van het gekwaak wat in de mode is. Maar het zit in het ingewikkelde spel van met elkaar te proberen tot gedeeld begrip te komen. Ja, en dat raad je Niels ook aan... bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van die medicijnen. Lijkt mij wel verstandig. Een reactie op de mail van Niels Zeelenberg. Dank voor je mail, Niels. Aan de telefoon haaien Hoestra. nacht. Ja, nacht. Uh, kijk, ik ben, persoonlijk ben ik een uh, liefhebber van uh, Nietzsche. Daar heb ik veel van opgestoken en van geleerd. Ja. Maar... Ik heb twee vragen aan uw gast. Wat vindt hij van de term... de first cut is the deepest? Dus dat je eerste gedachte... dat die het diepste gaat... en het dichtste bij jouw werkelijkheid komt? Zullen we die vraag eerst voorleggen, Haaien? Ja, graag. Wat, wat denk jij van die gedachte... de first cut is the deepest? Ja. Um, kijk, in zijn algemeenheid... Weet ik niet of dat altijd het geval is. Een van de dingen met eerste gedachten die opkomen... is dat die op allerlei manieren een, een soort van bias kunnen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn... Wat, dat wat je, kunnen die hebben? Uh, een bias, een, een, een, een, een ingebouwd vooroordeel. Oké. Okay. Je bent bijvoorbeeld uh, vanmiddag... Uh, weet ik veel, bij de bakker ben je afgezet... of in ieder geval leek het alsof je afgezet was... en in een bepaalde stemming is de eerste gedachte die dan opkomt... eentje die vertekend is door de toevallige geschiedenis... van de laatste paar uur. Het kan ook zijn dat je uh, eerste gedachte vooral eentje is... die opkomt vanuit de cultuur waarin je groot geworden bent. Dus, dus de eerste gedachte is ook... Hij snijdt het diepst, dat is eigenlijk wat ik je wil zeggen. Mm -hmm. uh, dus hij is op een of andere manier het belangrijkst, maar niet altijd per se ook de beste. Dus hij, ja, hij vraagt ook om het meeste geloof, uh, dan kritische reflectie. Vraag, ja, ja, ja dan gelooft u dan niet dat die eerste cut, dat het uit je brein zelf komt, los van vooroordelen of wat je net... Uh, oh, het komt best vanuit jouw brein zelf, maar jouw brein zelf is gevormd. In een, in een lange geschiedenis die niet alleen maar evolutionair van aard is... dus een geschiedenis die, die teruggaat tot ver voor de geboorte van jouw voorouders... maar die ook ja. gevormd is in de, in de loop van jouw persoonlijke geschiedenis... waarin je gevormd bent door tante Nel en door de juffrouw... en door wat je toevallig uh, meegemaakt hebt met vriendjes enzovoort enzovoorts. Dus het is ja, jouw brein wat die eerste gedachte ik dat produceert. Ik weet dat hij er een beetje omheen draait. Zoals we meer filosofen noemen. <laughs> <laughs> Heb je het niet zo op filosofen, Haaien? Uh, ja, we niet. Ik, ik, ik weet dat eigenlijk niet of ik er nou zo omheen aan draaien ben. Ik geloof dat, dat ik, ik vrij, vrij stevig probeer terug te mappen. Ja, wat, wat, wat, wat, wat, wat Jan, Jan eigenlijk zegt, Haaien, is van uh, die, die, die eerste gedachte... dat is inderdaad een hele, hele sterke gedachte. Maar ook daar moet je, je je gezond verstand wel op blijven loslaten. Ja, dat, ja, dat begrijp ik ook. Ja, de tweede, uh, vraag, tweede vraag, Ja, ja. Is de mens in principe goed of kwaad? Dat zijn grote ja. vragen, okay. Jan, kun je daar nou, een, uh, een antwoord even. op geven? Uh, de, de simpelste is weer, nou lijkt het vast alsof ik er omheen draai. En dat, de simpelste is te gaan ontkennen dat de mens bestaat. Er bestaan een heleboel mensen. Uh, ja. En al die mensen... Ja, maar daar gaat je geen genoegen mee nemen met dat antwoord, hoor. Nee, nou, nee, nou nee, dat, dat is een begin. Niet, want wij komen uh, toch uit... Los van God, maar we hebben toch ongeveer... Nee, nee, nee, wacht nee, nee, even. Hai, moet, je, moet je Jan wel antwoord laten geven even nu? Hè? Ja, oké. Okay. Dus, dus, dus ik zeg... Over de mens kunnen we moeilijk zeggen dat hij goed of kwaad is. En er zijn een heelboel mensen. En heel veel mensen... Ik denk eigenlijk alle mensen zijn begonnen met vertrouwen. Want alle mensen zijn begonnen als kleine baby'tjes. Die al lang dood waren als ze niet hadden kunnen vertrouwen... op de mensen om hen heen. Dus een mens wordt goed ja. geboren, zeg je? Nou, de mensen worden, on, mensen worden ontzettend afhankelijk geboren... En als ze die afhankelijkheid uh, overwonnen hebben... Mm -hmm. dat is wat het geval is met iedereen van ons die nu nog rondloopt... dan zijn we dus begonnen met vertrouwen. Ja. En het vertrouwen is altijd een vertrouwen geweest... in de goede wil van de anderen. Want die had je nodig om, om, om überhaupt langer te bestaan dan één dag. Dus, dus, ja, dus, dus in die zin ben ik wel tamelijk optimistisch... als je het wil verkorten in tot de vraag, is de mens goed of kwaad? Is hij ten goede geneigd of ten kwade? Dan denk ik dat ik een vrij... Ik denk zelfs dat ik er een argument voor heb... dat de mens ten goede is geneigd. En wat is een ander argument... behalve dat, dat wij allemaal voortgekomen zijn uit vertrouwen uiteindelijk? Dat we het overleefd hebben dankzij Kijk, vertrouwen? Ik denk dat dat het beste argument is. Ik heb helemaal niet veel andere argumenten nodig. <laughs> dat was het antwoord ja, re... op je tweede vraag, H.A. Hoekstra. Dank je wel voor het bellen. Ja, Nee, ik ga, je, ik ga je onderbreken, nee. Haaien, want er zijn nog meer mensen die vragen willen stellen. Okay, en je hebt je elkaar. twee vragen ja. kunnen stellen. Dankjewel, Haaien. Ja, en tot een ja. andere okay. keer. Ja, Dag. jullie ook. Dag. Niels Malmer, oh. goeienacht. Goedemorgen. Met Niels Malmer uit de uh, Al En alle andere luisteraars wens ik het goede toe. Dat is mooi. Ik, uh, ik ben uh, van huis uit een heel nieuwsgierig mens. En ik, ben altijd, ik volg jullie programma nauwlettend. Niet altijd, hoor, want... Uh, ja, soms heb ik andere dingen in mijn hoofd. Maar ja. ik ben heel nieuwsgierig geworden omdat ik uh, vo uh, voel... Of, of, ja, voelen, voelen is denken. Hè. Denken is voelen. Ja. Uh, waarom? Uh, dat heeft, ieder mens praat uit zijn eigen straatje. Uh, ik wil aan de gast in je studio vragen. Waar, waarom is uh, jouw gast uh, filosofie gaan studeren? Dat is een heldere vraag. Waarom ben je filosofie gaan studeren toen je 18 was, Jan Bransen? Ja, nou ja, er is, er is eigenlijk. Nou, het verhaal is heel simpel. Er waren twee docenten op de middelbare school die mij inspireerden. En de ene was een docent Nederlands. En eigenlijk wilde ik schrijver worden. Wat ook een beetje gelukt is, maar een ja. ander type dan een romanschrijver. Mm -hmm. uh, en die docent Nederlands die had een bijvak gedaan als, tijdens zijn studie filosofie. En daar sprak hij eigenlijk het meest enthousiast in de klas over. Er was een andere docent, die was een godsdienstleraar... Uh, die een uitgetreden priester was... en die uh, van de heren terecht was gekomen in Marx... en die vreselijk enthousiast over Marx en Marxisme was. En uh, die worstelde op een interessante manier... Met, met, met vragen die over de zin van het bestaan ja. gingen. Die kon die niet meer verankeren in uh, zijn geloof... Hij was ook kritisch genoeg. En, en dat past natuurlijk ook bij iemand die, die marxistisch wordt... om niet gemakkelijk te geloven dat je daar kon verankeren. Uh, en die maakt eigenlijk duidelijk dat wat het echt interessant is... is om vragen te stellen. Uh, toen was er een beroepskeuzetest die wij allemaal afnamen op school. Dit is op zich ook nog wel een grappig verhaal. Ja. Want daar kwam uit dat ik of dichter of schaapsherder moest worden. Schaapsherder? <laughs> heel veel mensen krijgen dat is... uit hun beroepskeuze testen. Ja? Ja? Okay. ja, dat hoor je heel ik vaak. Ik had en, en... Als ze echt niks meer met je mee aan kunnen vangen, <laughs> dan word je schaapsherder. <laughs> en, maar eigenlijk waren het die twee docenten... Die, die, die suggereerden zo tussen de regels door... van ga eens kijken bij filosofie. Uh, toen ik daadwerkelijk filosofie ging studeren... was ik na twee, drie maanden... Het spoor totaal bijster. Ik begreep eigenlijk helemaal niet waarom de vakken die ik kreeg... Uh, te maken hadden met wat ik dacht dat op de middelbare school filosofie was. Uh, dus daar is een soort van derde reden bijgekomen. Ik was ook een soort braaf jongetje die deed wat hij begon. En gaandeweg ben ik verslingerd geraakt. En dat ben je nog steeds. Na nou, uh, ruim steeds. 30 jaar. Niels, uh, voldoende antwoord op je vraag? Nee, nee, nee. Ik ben oh. helemaal niet voldoende. Ik ben helemaal niet tevreden. Oh? oh. Maar nee. je wilde toch weten waarom je filosoof uh, is ja, geworden? Ja, maar ik, ik weet je. De, de, uh, Freud en Adler en Jung. die gaan die met een schepje. een pusje dieper. Misschien is de gast er niet zo, niet zo geïnteresseerd in. Maar ik, ik wil weten gewoon waarom. En waarom, waaruit heeft je gast in de studio wel eens nagedacht wie, wie die persoon is en waarom die... Hoe bedoel je wil. dat? Want ik, ik herken wel bepaalde warme persoonlijkheden in zijn karakter, in zijn emoties. Ja. Maar ik krijg geen antwoord op mijn vragen. Nou okay. ja, hij heeft toch een antwoord nou ja, gegeven? Kijk, kijk, want ja, maar ik ben niet gauw tevreden. En nee, dat merk ik. Maar en, wat waarom, doe je dan nog... Ik wil dan, want, er zijn ik? nog meer mensen aan de telefoon. Dus Niels, welk element zou je nog uh, toegelicht willen zien door Jan? Nou, is Eigenlijk is denk ik is je vraag niet waarom ik, ik filosofie studeer. ik wil teruggraven terug naar zijn jeugd. Naar, naar je jeugd? Of, of, maar, je weten, naar zijn jeugd. Ja, en wat wil je dan weten uit die want, jeugd van omdat Jan? Ik begrijp jezelf. De, de, de, de maatschappij vormt een kind. Hè? En vormt een karakter. Wat is met hem gebeurd? Dat hij tot die conclusie kwam. Ik ga, ik uh, filosofie studeren en, en doseren. Kun je daar een antwoord op geven, kort, Jan? Nee, ik vond dat ik al heel ver terug ging door naar mijn zestiende levensjaar te gaan. Uh, ja. Maar als je denkt dat is allemaal daarvoor nog gebeurd. Ja. Ja, dan weet ik het niet. En ik weet eigenlijk ook niet. Eens, moeder, ik ik het geloof al. niet eens dat ik dat deel. Uh, dus, dus er is, want ik, ik hoor je vraag. Nou ja, ik weet het niet goed. Het kan zijn dat het echt een persoonlijke vraag is. Waarom ben ja. ik me gaan interesseren voor filosofische thema's? Dus waarom stel ja. ik vragen over de begrippen die mensen gebruiken? Ja. Um, en, en, en ja, ik wil best ergens op een, op een divan gaan liggen en dat iemand mij helemaal analyseert en dan erachter komt waar het vandaan komt. Mij interesseert dat eigenlijk helemaal niet zo, omdat nee. die begrippen waar ik over nadenk, ik veel interessanter vind. Ja, Jan, had ik nog even. Niels, ik ga je echt onderbreken. He, ik bedank wacht even, je voor we je vriendin. Ik heb een nee klein vraagje. Door nee, nee, de keer gaat, zeg je dat wat? Ja. ja. Oké, okay. dankjewel. Dat is alles wat je nog wilde zeggen. Niels, ja, iedereen toegewenst. Dan bedank ik je voor het bellen. En Niels wilde wat verder terug in de tijd dan jij uh, kon gaan, eigenlijk in, in die zin. Ja, dat, dat, is dat kan. Kijk, Kierkegaard is een hele interessante filosoof. Waar ik ook nog wel wat dingen over gedaan heb. Uh, dus ik had best met hem door willen praten, maar, maar het had in een andere setting moeten zijn. Want dit, dit, dit gaat te veel over mij als individu. En dat snap ik. Kals die met Kierkegaard aankomt zetten. Ja, maar maar ja. ik wil graag uh, hier nu iets over ons gezonde verstand bepleiten. Ik ga eens kijken uh, uh, wat meneer Tammes daar aan bij te dragen heeft... aan die discussie over het gezonde verstand. Goeiedag, meneer Tammes. Ja, goeiedag. Ja, dan is hier uit Ik... Uh, ik wil al niet meneer vragen, ik, mag ik jij zeggen? Jazeker. zeker. 72, dus dat mag wel, hè? Gaat ja, nog <laughs> euh, <laughs> ik heb wel eens wat van die boekje van Steurig gelezen. Ben je ook filosofie? Ja, ken ik. Nog, ja. Nou, uh, kom ik met die kennis vraag volgens mij, hè? U hebt het over gezond verstand. Ik heb begrepen uit boekjes dat het met uh, die chorterietische scholen uh, te maken ik heb wat gelezen ja. over Wittgenstein en Moor. En Moor die ja. hebt het over het gezondere land. Wittgenstein ja. heeft, ja. heeft hem daar uh, met, uh, uh, eigenlijk uh, Boris geleerd, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Met uh, over zekerheid, dat boek, hè, op Zolland. Ja. Mm -hmm. Maar ik wil dan uh, ik, ik wat verschillende... Uh, ik wil uh, dan u vragen. Zie je nou iets om in? Is dat de bedoeling zonder bewijsvoering? Wat wil wat, wat, wat, wat, wat, nee, dus, dus, nou, ik? Ik begrijp ben, u vraag niet zo goed. Maar ik vind het wel. Oké, okay. jij bedoel, begrijpt hem, Jan. Begrijpt ik denk het dat ik het Tammers. begrijp. Want het, want het gaat waarschijnlijk over G.E. Moore... die uh, ja. zegt uh, van... Ik, wil ik dat weet. dat met, met zijn hand opsteekt. Ja, weet je precies. Wat? Hij steekt zijn hand ja. op... en hij zegt, ik weet uh, gewoon zeker dat dit een hand is. Ja, dat uh, uh, yeah. ja. okay. en, en, en meer zekerheid ja. heb je helemaal niet nodig. En nee, maar ik er zijn weliswaar er nog... zijn ontzettend grappige experimenten... met valse handen. Ja. Dus dan zetten ze wat ja. spiegels neer... Ja. en dan weet je zeker dat dat jouw hand is... terwijl het hem niet is. Ja. Dus, ja. dus ja, dit soort zekerheden... Neem je niet oh, kwalijk. Nee, maar ga je gang, dan sorry. Nee, zeg ik het van me, met Thomas. <laughs> maar ik wil het verbeteren. Als je nou bijvoorbeeld Aristoteles... niet, die zegt de dingen die zijn zwaar... en, en daarom vallen ze. En, de, en als je je zegt... Van, uh, iets wat twee keer zo zwaar is... dan vallen ze twee keer zo snel. Ja, mm -hmm. dat is niet waar. <laughs> Volgens mij is dat, dat natuurkundig is. niet waar. Nee, nee ik wil maar zeggen... maar als je dan... Aristoteles zei dat, dus die deed dat met denken, yeah. zonder proeven te nemen. Galilei, je neemt proeven en je neemt mm -hmm. En dan zeg ik, van, well, okay, oké, dus dan ben je niet meer, dan ben je echt aan het denken. Dan de, de, niet meer met gezond verstand, weet je toch? Nou, ik, ik dan weet dan doe het ik niet. Een beetje, daar zit ik een beetje mee. Uh. Ja, dus ik, ik weet eigenlijk niet. Kijk, want, want je associeert gezond verstand nu met Thomas Reid, hoor ik. Ja, en met, met, met je zo, maar Het is meer om. Maar we moeten een beetje oppassen dat we niet ja, te veel namen nee, en termen noemen precies, die. Precies, dus die dat is helemaal niet begrijpelijk. Nee. Het, uh, het mag geen name dropping worden hoor, dat weet ik niet. Nee, dus, uh, nee, meneer dus nou, Thomas, weet meneer Thomas uh, uh, uh, u kunt nou nog even. Ik je het al even op Foucault. Toen u het over dingen had, over kennis. Iedereen, zeg maar. Weet je, die Franse die nou dood is, die had het over waarheidsvertonen. Michel Foucault, ja? Ja? Hoe kan denken. U noemt eigenlijk allemaal namen die passen bij mijn boek. Zowel ja, Reed als hebben. Foucault, als Moore, als de, Wittgenstein. De, nu, die, goed, die is nog steeds geldig, hè? die man. die, als die heeft hij die over waarheid vertoond. Er wordt, er wordt telkens een geleerde bijraad, die alles weet. En de gewone mensen durven niet meer te denken. Die, die ja. Klopt. Nee, er, zit, er zitten thema's van Foucault in mijn boek. Klopt. Ja, dat hoor ik ook als, als jij in het vorige uur praat over inderdaad de gewone mens... die niet meer durft te denken, omdat de deskundige dat al wel uh, doet. Meneer ja? Thomas, ja? u bent een uh, belezen man, dat is mij helder. Het spijt me dat we daar niet verder op in kunnen gaan... Uh, vandaag, okay, omdat we alles te veel dank, moeten hoor. uitleggen. Ja. Maar dank voor het bellen in ieder geval. Ja, oké, okay, hartelijk dank. Dag. En ja, de bedankt. laatste bellen van vannacht is Anita. Goedenacht, Anita. Goedenacht. Uh, ik had een vraag aan de heer Branson. Ja. Ja, ik, ik denk dat het eigenlijk... Dat, tenminste, dat stoort mij altijd ook. En ik vind, meen dat in zijn verhaal ook uh, te lezen. Dat hij eigenlijk een klacht tegen de wetenschapper uh, richt. Dat, dat, dat hij zich niet altijd uh, realiseert. Sommigen wel, vind ik. Maar niet iedereen zich realiseert dat er niet waardevrije wetenschappen staat mm -hmm. En dat ze daarom niet mensen... Mm -hmm. Ik bedoel, het is altijd, het is, het is, het is een heel verschil als je een wetenschapper hoort die zich dat wel realiseert en dat ook verwoordt. Dan wanneer je een wetenschapper uh, uh, uh, tegenkomt die uh, iets staat te poneren van en zo is het. Punt. En mm -hmm. dat is vind ik persoonlijk ontbruimbaar en ik, le ik lees uh, hem. Uh, ik heb zijn boek niet gelezen, maar wat ik nu allemaal gehoord heb. Mm -hmm. hij, heeft, hij, hij zegt bijvoorbeeld, hij is, niet, hij is niet tegen wetenschap bedreigen, want hij zei. wetenschap draait op gezond verstand. Mm -hmm. Maar hij vindt uh, heeft ontzettend veel kritiek uh, ten aanzien van de wetenschap. Hij zegt deskundigen hebben, net als ik een lui brein. De wetenschapper heeft zijn eigen agenda, de wetenschappers ontwikkelen hun eigen taal. Mm -hmm. Dus. Uh, ik, ik, uh, mag ik dat er zo uit lezen dat hij uh, uh, vindt dat er geen waardewetenschap we bedrijven is? Anita, ik ga het aan Jan vragen. Ja. Oké, okay, ja. Wat mij betreft is er in ieder geval geen waardevrije wetenschap. Dus daar zijn we simpel klaar over. Um, mm -hmm. Tegelijkertijd is ook waar dat ik erg kritisch ben over wetenschappers. Precies. Ook wel ja. kritisch over de wetenschap. Uh, tegelijkertijd doe ik zo goed als ik kan mijn best om te proberen dit boek niet anti-wetenschappelijk te laten klinken. Mm. Dus ik ben niet nee, tegen wetenschap, U mag, maar... u mag ongemakkelijke, u mag ongemakkelijke uh, uh, uh, vragen stellen. Dus. <laughs> ja. ja, dus, dus doe je dan, kijk, dan Ik ben een academicus, ik, ik leef tussen de, tussen de wetenschappers, maar wel als een filosoof. En, ja. en ik ze lastig met wat ik noem de onderzoekende houding. Mm. Uh, en dat maakt... Ja, dat is dat... hè? Hoe was dit alweer? Wat zeg je? Net als Socrates, dat Socrates zegt Anita. Oh, net daar, als Socrates. Ja. De... Ja. Ja. Ja. En... Dus Anita, eigenlijk zegt, zegt Jan... nee, inderdaad, waar de vrije wetenschap bestaat, volgens mij niet. Maar de wetenschap aan zich uh, respecteer ik wel. Alleen, ik stel kritische vragen. En jij zegt dan weer, dat mag, want je bent filosoof. Nou, hij mag. Hij, ja, ik bedoel, hij mag. Uh, hij mag kritische vragen stellen als filosoof. Ja, ik bedoel, hij, hij wordt vast niet veroordeeld tot de gifbeker. Dus, oh. dat hoop ik niet voor hem. Nee, dat nee, doen we maar, niet meer nou, tegenwoordig. Nee. Ja, Anita, is jouw jou vraag voldoende beantwoord? Zo? Ja, ja, Maar ik wil de, uh, gezond verstand. Ik geloof dat ieder, Ik vind het ook een heel moeilijk woord, hoor, want ik geloof dat iedereen er iets anders onder verstaat. Ja, dat is. Dan kun je ook een kakofonie van. van, van uh, uh, opvattingen uh, krijgen. Dus ik, ik denk dat je daar nog wel eens een paar jaartjes over kunt discussiëren eigenlijk. Wat ja. er nou kijk, nou, als nou, dat eenmaal de... begint die discussie, dan wil ik hem ook wel een paar jaar volhouden. Nou, wij, wij hebben oh, vanavond nou. hier de aftrap uh, gegeven in uh, Casa Luna. <laughs> ja, We hadden maar uh, twee uur, niet een paar jaar helaas. Uh, ja, maar ik ja. vond het een interessante discussie en Anita, ook jou bedank ik voor je bijdrage daaraan. En ook hartelijk dank. En een goede nacht nog. Dag en ja, niet dag, dag. dag, dag goede nacht. Ik bedank uiteraard alle luisteraars en iedereen die gemaild en getwitterd heeft. Ik bedank vooral mijn gast, de gedragsfilosof Jan Bransen. Dank dat je hier wilde zijn. Dat je Graag wilde aan. komen praten over jouw boek Laat Je Niets Wijsmaken. Waarin je een lans breekt voor het gezond verstand. Ja, het is deze week niet alleen de week van de filosofie... het is zelfs de maand van de filosofie... het is ook de week van de ondernemer. En daarom praat morgen Frank Dumas in Casa Luna... met Natasha van den Berg. Zij noemt zichzelf een praktisch idealist. En morgen laat ze haar licht schijnen op het verschijnsel... dat bedrijven zich vaak veel groener voordoen... dan ze daadwerkelijk zijn. Greenwashing, zo heet dat. En daarover gaat het dus morgen in ons Huis van de Maan. Nou, ik wens u voor nu nog een uh, goede nacht. Een nacht die na twee uur hier op Radio 1 anders klinkt. Vooral muzikaal ook anders klinkt dankzij Roel Koeners van de VARA. Heel veel plezier daarbij en nogmaals, goede nacht.